Kabelfrequentie 91.1 in de Ether op 107.8 FM en wereldwijd via stadsradioalmere.nl. Stadsradio Almere. Jajan en zijn nieuwe Play That Beat Vlaagde welkom al meer actueel Het is donderdagavond dus mijn naam is Kevin Meijs. speciaal voor jou hier tot een uurtje of negen Ik heb goede zin jongens De zon schijnt, het koffieapparaat doet het weer Ik heb een heleboel Mooie berichten En eigenlijk ja, morgen is goede vrijdag Weet je wat ik nou altijd al een keer heb willen doen Sinds ik hier sta En ik mocht het nooit, maar nu kan het dus even een keertje wel Stop the music. Dat is wat ik bedoel. Blijf erbij. Straks hebben we ook nog Richard Hakkelander van FC Only World aan de telefoon. Dus uh, we gaan goed vandaag. Hier is de allernieuwste Enrique featuring Ciara. En Taken Back My Love. We beginnen meteen met, met goed nieuws voor de, alle dance-liefhebbers in Almere. Want het grootste gratis dance-event, City Dance, dat gaat nu door het hele land reizen. En die gaan ook Almere aandoen. Uh, het begin zal zijn op 10 mei om 2009 in Goes. En dan trekken ze het land door, waarna ze op 5 juni in Almere haven zullen staan. De line-up is verder nog niet bekend, maar daar binnenkort meer over... En daarbuiten, normaal wordt de Dance Tour uh, in Lelystad georganiseerd. Dat zal ook wel bekend zijn. En ook die zijn dit jaar in Almere te vinden. En we hebben bij de Stadsradio al een exclusieve uitnodiging... om uh, dat uit te gaan zenden, daar deel van te maken. En Dance Tour zal op 2 augustus aan de Esplanade in Almere stad te zien zijn. Beide festivals zijn uiteraard gratis en van niks. Time to wake up. Ik zei het al, het zonnetje schijnt. En dus een beetje vrolijke muziek. Good. Hier is Rio. And when the sun comes down. That takes me away. Me people stand up to fight their Luister naar Kevin Rudolph en Let It Rock. Ik heb uh, nog een, een nieuw berichtje. Op zondag 19 april komen de Six. U weet wel, dat zijn uh, die mensen met de toolbanden. Daar zijn ze het meest bekend van. Uh, die komen vanuit heel Nederland naar Almere... om een uh, aantal heugelijke feestelijkheden te vieren. De meest gekleed in oranje vanwege oranje vlag van het Six geloof En met oranje toolbanden zullen zij voor het derde jaar op deze dag... in de vorm van een optocht door de straten van Almere Haven trekken. Deze optocht staat in het teken van feest, informatieverschaffing, wederzijds optimaal begrip, liefde en vrede in de wereld. Ik zou toch zeggen, dat is een, een heel mooi streven. Uh, de seksprocessie, zij noemen hem Nagar Kirtan. Die vangt zondag 19 april aan bij de Gourdawa. Uh, vergeef me als ik het verkeerd uitspreek. Maar het is het, het Sixgebedhuis aan de Brongouw 57 in Almerehaven. En uh, de aanvang is om 11 uur. Zij doen onder andere de Wierden aan. En uh, dan moet ik even kijken. De Kades, de Werven, de Marken en de uh, Gouwen ook nog. Dus uh, mocht je daarbij willen zijn vanaf uh, 11 uur ochtends op zondag 19 april. Vanaf de Bromgouw nummer 57 in Almerehaven. Don't stop the music. Stadsradio Almere. Nee, daar waren we ook zeker niet van plan. Want ik heb nog een heleboel mooie, zoals ook deze. De laatste nieuwe van NIO. Hier is hij met zijn MAD. And just turns into screaming oh. And now it's done yelling over her She yelling over me All that that means is neither of us is listening And what's even worse is that we don't even remember why we're fighting So both of us are mad for nothing Fighting for Love. En Halo. Hij komt uh, hoog binnen in de top 40 En dat uh, heet van 12 maart dat je hem hier op je donderdagavond uh, op Stadsradio Almere uh, voor het eerst hoorde En toen tipte ik hem al, die gaat uh, hoge ogen gooien Dus je hoort altijd het eerst op donderdagavond Almere actueel Ik heb uh, twee uh, nou, ja, vrij kleine berichtjes uh, Coco is thuis, wist u dat? Na een lange reis vanuit Skopje in Macedonië arriveerde de 13-jarige chimpansee Coco gisteren om twee uur middags bij Stichting Apen in Almere. Alles is goed verlopen, vertelt Petra Timmers van de stichting. Hij ziet er goed uit en is vooral erg moe. Nadat hij is onderzocht door onze dieraars, gaat hij in quarantaine voor een periode van drie maanden. Dat is de normale procedure, zodat hij de andere apen niet kan besmetten. En verder was het de joelen en schreeuwen van meidenband KUS. En dat was gisteren. Met KUS kwam gisteren naar Utopolis ter ere van hun film Limo. Die ging naar een première. Naast de meidenband spelen ook Ian de Cler en Jack Woutersen in de nieuwe jeugdfilm. Met twee roze parasol probeerden de medewerkers van de bioscoop Utopolis... meidenband KUS droog van hun auto naar binnen te loodsen. En dat had eh, toch wel resultaat. Eenmaal binnen stonden tientallen kinderen klaar op de rode trap en de bioscoophal. Al, al joelend en schreeuwend als de vier dames binnenkwamen. Nog meer lekkere muziek, hier zijn de All American Rejects. I wake up every With a big smile on my face And I probably working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 Ja, die All-American Rejects zoals gezegd met Gives You Hell. Ik heb twee uh, sportberichtjes voor u. Uh, verlies van de profs van FC Omniworld in en tegen Helmond Sport. Dat was uh, vorige week vrijdag. Al in de tweede minuut komt Omniworld op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Derkens... die met de kopbal de verkeerd opgestelde keeper van Omniworld zegers passeerde uit een onmogelijke hoek. De wedstrijd verliep stroef en na in totaal drie gele kaarten voor Omniworld en twee van Helmond Sport... Kreeg Helmond-sportspeler Derks in de 77e minuut zelfs de rode kaart te zien wegens het wegduwen van de scheidsrechter. Die wilden hem geel geven voor een overtreding op Zandstra. Maar ook in de laatste 13 minuten weet Omniworld het voordeel van de man meer niet uit te buiten en blijft de stand 1 tegen 0. Morgen staat de thuiswedstrijd tegen AGOVV op het programma. En in het tweede uur van Almere Actueel... Dan kunt u luisteren Dan hebben Richard Haklander aan de telefoon. Die speelt namelijk morgen zijn honderdste wedstrijd voor OmniWorld. Maar daarover in het tweede uur natuurlijk veel meer. De zaterdagsamateurs van FC OmniWorld hadden het beter voor elkaar. Door een 7-1 overwinning zaterdag op Olympia Haarlem... zijn de zaterdagamateurs van FC OmniWorld zeker van de tweede plaats in de competitie. Die tweede plaats geeft recht op promotie naar de vierde klasse van District West 1... Daar de zaterdag amateurs dit seizoen voor het eerst in de competitieverband uitkomen, is dit een zeer mooie prestatie te noemen. Het streven van de zaterdag amateurs is om binnen een aantal jaren net als een clubgenoten van de zondag in de hoofdklasse uit te komen. Zoals ik al zei dus in de tweede uur Richard Haglander, Maar eerst nog Eminem en Dr. Dre en Crack a Bottle. So many of them in this feeling out there, many of us. And ladies love us. My boss is kicking up dust. It's on to the breaking dawn, and we're starting this. It's a must. You'll be just another one bit the dust. Just wanna my mother's sons who got thrown under the bus. Kiss my butt, lick from under, cheese from under my nuts. It disgusts me to see the game the way that it looks. It's a must. I redeem my name and haters get mushed. Bitches lust, man they love me when I in the cut. Fist the cop, the lady. Gets For 80, some paper cuts. Now picture us, it's ridiculous. She curses the thought, 'Cause when I spit the verse, the shit gets worse than worse. Just your song. If I could get the words to picture perfect, works every time. Every verse, every line, the simplest nursery rhymes, it's elementary. The elephants have entered the room. I venture to say, with the center of attention, it's true. Not to mention back with the vengeance, so hits the signal of the and bowl the platinum trio's back on you, hoes. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a sobby model. You just hit the in my got one no, one of them got Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this village, now they're many of us, and ladies love us. My boss is kicking up dust. It's on to the breaking and we're starting this party from dust gentlemen. They see that low rider go by, they like, oh my You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why I dip through in that sixth tray like sick of Dre I'm a niche that they can't scratch, they sick of me But hey, what else can I say? I love LA, cause over and above all, it's just another day And this one begins where the last one ends Stick up where we left off and get smashed again I'll be damned, just fuck around and crash my bins Driving round with a smashed front end Let's cash that one in, grab another one From out the stable The Monte Carlo El Camino Or the El Dorado The hell if I know Do I want leather seats or vinyl Decisions, decisions Mirage looks like precision collision Or Mako Beats quake like Waco Just keep the bass low Speakers away from your face though face, So though. crack a bottle Let your body waddle Don't act like a sloppy model You just hit the lotto Uh-oh, uh-oh Bitches hoppin' in my Tahoe. Got a rod and shotgun And no not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who got the rubbers. I noticed there's so many of them in this building. Now there's many of us. And ladies love us. My boss is kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party from dust. And I take great pleasure in introducing 50 cents. This bottles after bottle.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 Wrapped up and rained on, I'm so calm, through Vietnam, bring the alarm, bring the Sean down, burn my Rwanda with you on, nigga, on and on. To the brick of wood, get the paper, man, I'm kickin', you know I don't give a fuck. I spin it like it don't mean nothing. blow it like it's supposed to be blown, motherfucker, I'm grown. I stunt, I stare, I flash the shit. Uh -huh. I just what the fuck I want, so what I treat. Yeah. Badass, broken bags, classy shit. Two shoes I say move a bitch move So crack a bottle, let your body waddle Don't act like a sloppy model, you just hit the up. Uh-oh, uh-oh, bitches hopping in my Tahoe. Got a riding shotgun and no not one of them got clothes Now where's the rubbers? We got the rubbers? I notice there's so many of them in this feeling now they many of us, and ladies love us My boss is kickin' up dust It's on to the break of dawn and we're starting this party from dust From dust Ja, yeah, MM en Cracker Bottle. En we zitten samen met Dr. Dre en zelfs 50 Cent for We hadden er nog, uh, nog één eerste helft al van nu wel te goed. Uh, de zondagshoofdklasse zijn net. Die hebben hun wedstrijd tegen Argon verloren. In Meidrecht gingen ze onderuit met de 2 tegen 1. Nog voor de rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Na de rust volgde de enige Almeerse treffer. En die kwam van de voet van Jordi van Wijk. Maar het was niet voldoende meer. Door deze nederlaag blijft de ploeg op de tiende plaats in hoofdklasse A. Met 22 punten uit 20 wedstrijden. En voor de rest wel nog goed nieuws. De Magpies. De honkballers van Almere Magpies beginnen zondag aan de competitie... in het Almere Hongbalstadion op Sportpark Fanny Blankers-Koen. De honkbalselectie van Almere 90 onder leiding van skipper Marco Welts... hoopt dit jaar mee te strijden om de koppositie in de landelijke eerste klasse. Tegenstander van de Magpies is het Delftse Bluebirds. De wedstrijd begint om 2 uur en de toegang is gratis. Daar zijn wij sowieso altijd heel blij mee. We gaan nog wat eh, snellere en vrolijkere muziek draaien. Zoals ook deze. Dit is Ralph Vero en Party People. Almere.nl. Stadradio Almere Ja nou voor www.stadsradioalmere gesproken Daar kun je natuurlijk altijd ook live luisteren. Zit je achter de computer klik even op luisteren live Mocht daar iets misgaan dan kun je altijd nog klikken op kijk live en dan kun je ook nog uh, buiten mij horen ook nog zien dan hebben we hier zo'n leuk uh, TFT schermpje in de studio hangen en die webcam die hangt achter mij dus ik zit als ik recht vooruit kijk de hele tijd tegen mijn eigen kont aan te kijken op zich eh uh, ja, is dat best wel vervelend als het je eigen kont is. Maar goed, het volgende bericht. Het Flevo ziekenhuis mag geen dialysecentrum starten in Lelystad. Het college van burgemeester en wethouders van de provincie-ooststad... zijn niet bereid de bestemmingsplan van de wijken waar het centrum moest komen te wijzigen. Het Almeerse ziekenhuis zal volgens de gemeente samenwerking moeten zoeken met de MC-groep... die verantwoordelijk is voor de IJsselmeer ziekenhuizen. Het Flevo reageert voor op de beslissing van het college... Wekelijks komen er acht Lelystadse nierpatiënten naar Almere om hier een dialysebehandeling te ondergaan. Dit is een ontzettende belasting voor deze mensen, Stel Peter Pelt van het Flevol ziekenhuis. In het ziekenhuis van Lelystad kunnen deze mensen niet terecht. Daar missen zij een aantal voorzieningen. Wij kunnen op locatie in Lelystad alles in één keer aanbieden. Het college wil alle zorginstellingen eh, in één gebied vestigen. Er moet een zorgboulevard ontstaan, ligt gemeentewoord voor de dikke daartoe. Het Flevo ziekenhuis wil een centrum openen in Woonwijk de Schans. Daar vinden wij het niet passen. Het zou veel parkeeroverlast met zich meebrengen. Dan nou weet je als, je als nierpatiënt eh, hoeveel je waard bent. Want eh, ik denk dan dat de gemeente Lelystad eh, een auto op een bepaalde plaats neer kunnen zitten. Belangrijker vindt dan dat jij nog een beetje fatsoenlijk kunt leven. Schandalig. Maar goed, ik zei het al, we hebben hier altijd eh, een hele hoop nieuwe muziek. We hebben van de volgende groep al een hele tijd niks meer gehoord. Het gaat over Lasco. Maar ook zij, en ik eh, kan je dat nou wel zeggen, binnen een week de vier. Heel hoog in de top 40. Hier zijn ze met hun nieuwe nummer, GONE <lacht> Zoals gezegd, met hun laatste nieuwe Gone. Hele hoge binnenkomen in de tipparade. En zal het dus binnenkort ook in de top 40 gaan maken. Het volgende bericht. De Almeerse SP-fractie heeft nog weinig hoop. dat voormalige raadslid Diana Dimmeriblik-Schmidt eh, haar zetel aan de fractie teruggeeft. Dat zegt fractievoorzitter Frans Mulkhuizen. Per brief heeft hij de fractie, haar voormalige gemeenteraadslid, verzocht haar zetel terug te geven. En tot nog toe is er echter nog niks van terechtgekomen. En gezien het feit dat zij vrij resoluut is geweest... met zichzelf te presenteren als eenmansfractie... verwacht ik eerlijk gezegd niet dat dit alsnog gaat gebeuren, zegt Mulkhuizen. Ruim twee weken geleden maakte Smit bekend de SP de rug toe te keren. Als reden gaf zij een onenigheid met een van de fractieassistenten van de partij aan. Haar vertrek uit de SP-fractie zou echter niet gaan... Eh, of niet het vertrek uit de neerste politiek betekenen... want Smit besloot op haar eigen naam verder te gaan. Nou... Eh... Dat ja, is het toch wel raar, want ik weet als je bij de SP in de raad komt... ...dat je een contractje moet tekenen waarin staat dat als jij vertrekt... ...je de zetel moet afstaan aan de partij, maar schijnbaar kunnen ze daar dan niet aan houden. Ik hoop dat ik je wel nog even hier kan houden met nog meer leuke muziek september. September. Heeft u het afgelopen zaterdag gevolgd via de Stadsradio? De LG Almere Rally Sprint. Het duo Smits en Van Riemsdijk hebben op het nippertje de zesde, de zesde LG Almere Rally Sprint op een naam geschreven. In het begin liet Pieter Blijveld zien dat hij het rallyrijden nog niet verleerd was. Op de eerste twee proeven liet hij meteen zien wie de snelste was... Maar op de derde proef was de tank van de Evo 8 niet vol genoeg... en moest blijveld een ronde te vroeg de proef verlaten. Ja, het benzine kost tegenwoordig. Het is een beetje zuinig aan de doen. Met eh, nog één proef te gaan was het Smits... die met 13 seconden voorsprong aan de leiding ging. En voor Van Iersel juist het teken om er nog even goed voor te gaan zitten. Met als resultaat een scratch en een gedeelde eerste plaats samen met Smits. Omdat de escort Cosworth-rijder een beter resultaat op de eerste proef had... werd hij toch als winnaar gehuldigd op het podium... En uh, zoals ieder jaar kon je dat dus ook volgen bij Stadsradio Almere. En ik weet dat er ook opnames zijn gemaakt voor Stads TV Almere. Dus daar zal komend weekend wel uh, meer te zien zijn over de rally. Nou hoorde ik uh, laatst iedereen roepen de nieuwe plaats van Britney Spears. En dan roept iedereen dat is circus. En dan moet ik toch ook zeggen van ja, klopt wel een beetje. Maar dan lig je ook een beetje achter. Want uh, hoe heet die nieuwe plaats van Britney ook alweer? you seek... Amy. Oh ja. Almere. Oh baby, Is in Oh, baby, baby, let's you take a piece of lime for the drink that I'ma buy her, do you know just what you like? Oh, so, oh, oh, tell me, have you seen my 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go, can somebody take me home?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 Echt, het allernieuwste van Britney Spears. En if you see gamey, Ja, en dan? Ik heb nog een sportberichtje. Uh, Natalie Grimmin is niet in de finale in Montreal. Dan heerst Natalie Grimmin heeft zich in Montreal dus niet weten te plaatsen voor de finale voor de Edward Squash Cup. Zij moest in de halve finale haar meerdere erkennen. In de Engelse Laura Lengthorne Massaro. Het is in die strijd tot het einde toe nek en nek gegaan. En Grimman was dus ook zwaar teleurgesteld. Grimman, de nummer 4 van de wereld in de squash... gaat zich nu richten op het EK voor landenteams. Dat vindt eind april plaats in het Zweedse Malmö. We hebben nog uh, een minuutje of 7 op de klok. en uh, ja, Zij speelden in Montreal. Ik heb hier voor je Miss Montreal. En It's My Life speciaal voor ons. In het tweede uur hoor je hoe het klinkt als David Guetta het met Kelly Rowland doet... Viespeuk, ik heb het over zingen ja. En daarbuiten natuurlijk ook Richard Haglander Met zijn honderdste wedstrijd. Dat gaat hij morgen doen. Je blijft altijd bij al Almire. Oh, what up, schatje. Hier heb je mijn visitekaart. Ja. <laughs> Voor als je het even gezellig wil hebben, je weet wel. Het... <laughs> Baby. Wat je wil, ik kom vanavond bij je langs en chill. Noem me tel eens, zet me nummer in je telefoon, bel me op. en je alleen het hand. Noem me tel eens. Een extra is wel genoeg. Maak je niet druk, om je bel te goed. Want ik wil jou, jou, jou, jou, jou, jou. dus binnen. Goedenavond, dames, het, het is een hier. Is het een als ik een van jullie verzin? Kom naar de bar, neem een drankje van mij. Je kosmo, folie, dan doe maar alles. erbij. wat want ik wil seks in de city. Dero kan je vinden met de fles en de city. Chalas in de hoek, minimaal zes chickies. Zes mooie vrouwen en dan ben ik net busy. Je ja, zo slecht is ie. Ja, wacht maar als ik even op gang ben ben me drunk voor de zin van een en Noteer even je nummer, noteer je adres Kom ik lekker bij je langs, noem me Darl Express hey, Baby, ik heb wat je wil, ik kom vannacht bij je langs en chill, noem me Darl Express Zet mijn nummer in je telefoon, bel me op en je alleen het home. Oh? Noem me Darl Express, en it's a mission Je weet niet wat het is als de flow hit Vraag jezelf af, we je zijn niet uit de show was full op in de roodjes en sweden dat ze post op de cover van de Vogue so what side with the parky so long the body my bends what the maat verdient. got hem down maar geen rare frank en ik weet ongeveer wel wat ze per maand verdient ze is jong fris super succesvol het staat algemeen bekend als een bekende sex bomb maar vanavond is het vrij, vanavond is de hype vanavond is het ze... nee, Niks te komen zeggen. Ze voelt wat ze doet, ze hoeft niks te overleggen. Ze is een één Ze heeft er weet van. En niet zo'n eentje die het zomaar op een date nam. Ze wil geen play-off van ballen. Maar sex in the city. Zijn Jessica Parker, Een carrièrevrouw vrouw als je landen. Die de dood pakt is stash Je weet van want. Shorty heeft stijl. Shorty is wild. Shorty heeft het ding. De mannen zoeken in een vrouw. En Shorty wil helemaal niks van jou. En Shorty is degene die zichzelf onderhoudt. Ze maakt de eigen keuzes, gaat de eigen weg. En geniet van het leven zonder de tijdbesef. Besef, besef, besef, besef. Zonder het thuis besef. Wat niemand doet als zij. Ze maakt haar eigen money. Ze gaat naar lijvepakjes. Ze weet precies wat ze Ice cream en niemand doet al zij. De klok wijst ondertussen vier minuten over acht. Welkom bij Almere. Actueel, mocht je nog niet in de gaten hebben, je hebt afgestemd op Stadsradio Almere. jouw stad, jouw stad, radio en zo hoort het ook. En jouw stad en jouw stadsvoetbalvereniging, dat krijgen we zo meteen ook. Binnen minuutje of vijf voor je Richard Haklander. Dat was zijn honderdste wedstrijd morgen bij FC Honey World. En tot die tijd ga ik er nog even voor maken met een beetje muziek. Toen ik de naam zag, toen dacht ik van... Wat gaat dit? Is dit een Tachkan-achtig? En toen ik de muziek hoorde, dacht ik... Hoe kan dit? Maar dan in positieve zin. Hier is Umet Oskan en Time Wave Zero. ze was een nieuwe binnenkomer in de deze week. En hij klinkt inderdaad wel lekker in. Namens uh, Tiesto en Almin van Buren Burendrijnen tijdens hun livesets uh, regelmatig. Maar goed, orde tot orde, uh, over tot de orde van de dag. Aan de telefoon heb ik zoals gezegd Richard Haklander. En die speelt morgen zijn honderdste wedstrijd van FC Omnieuweld, als ik mij niet vergis. Meneer Haklander. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is allemaal even zoeken ook... Uh... Ik zou zeggen, allereerst proficiat. Ja, met dankjewel. die hondes, een hele mijlpaal, sowieso. Ja, ik hoorde het van de week pas dat het, uh, dat het, deze, of dat het deze week bij de ons zou kunnen worden. En, uh, ja, ik had er eigenlijk niet eens benieuwd bij, bij, bij stilgestaan, maar dat is natuurlijk wel leuk. Uh, ja, ja, ik snap dat je daar niet op uit bent. Dat je het belangrijker vindt om te winnen en hoog te scoren dan het uh, aantal wedstrijden. Maar er zijn wel mensen die het voor je bijhouden. Ja, ja ik, ik hoor ook dat de Bekenwedstrijden mee zouden tellen ja die was ik eigenlijk een beetje vergeten want ik wist wel dat ik in de negentig zit dus ja ja dat is natuurlijk hartstikke leuk maar ja wat je net al zegt de wedstrijd is op zich veel belangrijker natuurlijk ja maar dus morgen staat er een hele grote bos met bloemen en een zo'n zo'n Magnum fles champagne klaar <laughs> ja ik hoop het alleen die fles champagne gaat alleen open als we gewonnen hebben dan, ja. ja ja daar kan ik mee denken ja de wedstrijd van morgen AGOVV als ik me niet vergis dat klopt en maken we ik, ik zeg het heel optimistisch maken we daar kans of we maken we hier kans om daarvan te winnen? Ja, als ik eerlijk ben, zijn wij gewoon gelijkwaardig als een, als een, als een ploeg als, zoals AGOV. En uh, zoals vele ploegen bij ons in de competitie. Maar nou ja, uh, zoals vaak in het seizoen is wel gebleken dat de kleine details toch uh, de, uh, de doorslag geven tussen winst en vlies of gelijk spel. En, ja. mo Morgen zullen we toch gewoon weer scherp, scherp moeten beginnen. En uh, zorgen dat we vanaf minuut 1 super scherp zijn. En dan, uh, ja, natuurlijk, dan maken we gewoon een kans tegen die ploeg. Ja. Ja, want het feit is dat jullie nooit echt eh, dik de boot ingaan. Het is altijd ja, een beetje knullig, om het zo maar te zeggen. Het is altijd net, net niet. Ja, dat ik en, uh, ja, op een gegeven moment ga je denken van dat dat elke pech is. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon concluderen dat het misschien ook met kwaliteit te maken heeft. Want je staat, niet, uh, je staat niet voor niets onderaan. Nee, dat klopt inderdaad. Het is wel hoopgevend ook. Als je altijd met 3-4-0 om de oren krijgt, dan denk je, nou ja, wij horen je niet thuis. En nu, ja, precies. Nu heb je toch wel het idee van, goh, als we er één meer uh, of, of net dat gelukje hebben dat, dat uh, we de tegenrol niet krijgen, dan winnen we toch. Ja, maar zo is, ja, precies wat je net zegt, dus elke wedstrijd is een beetje net één verschil En uh, ja, eigenlijk zitten we nog even te wachten tot de keer de onderkeer komt. Alleen we moeten toch wel even opschieten, de laatste vijf wedstrijden. Ja, ik ja, wil erbij zeggen, want misschien weten de mensen er niet. Er was besloten om de laatste van de eerste divisie te laten degraderen, maar dat geldt dit jaar nog niet. Nee, dat mogen we. We mogen wel blij mee zijn, denk ik. Ja, maar maar ja, we worden... hebben nog vijf wedstrijden, dat kan nog alle kanten op. Maar uh, uh, volgens mij, als ik het goed heb, is vanaf volgend seizoen dat, een, dat een nummer laat degradeert inderdaad. Ja, nou dan moeten we vanaf volgend seizoen daar zeker wegblijven van die plek. Maar uh, ja, dat, dat, dat gaat ook vast en zeker wel lukken. Want de, de jeugdopleiding, die draait uh, ontzettend goed weer. Ja, we hebben ook al, we hebben ook al het aanstorm talent bij ons lopen. Die bij de selectie dit jaar voor, voor nieuw zijn. Het zijn een stuk of vijf, zes spelers. En uh, ja, die ontwikkelen zich dit jaar echt goed. Alleen, nou uh, ja, misschien stappen ze dit seizoen nog iets te hoog voor de jongens. Nou. Alleen uh, volgende seizoen zullen ze zeker staan, ja. Ja, want dan hebben ze ook wat meer ervaring. dus uh, vandaar uh, uh, Weet jij of er blessures zijn, schorsingen? Mensen die nog uh, meer Duits is geschorst. En Mitchell Kappenberg zijn, is geschorst. En geblesseerde dat is uh, Mark Segers, onze doelman. Oh, Oké, okay. ja, dat is ook niet zo mooi. En die stopt ook aan het einde van het seizoen. Ik zag dat uh, Mark Zegers gaat bij een amateurclub weer spelen. Ja. Die heeft die leeftijd bereikt. Is daar ja, trouwens al een, een goede opvolger voor? Sorry? Is daar al een goede opvolger voor gevonden? Uh, nee, nog niet dat ik uh, weet. <laughs> Alle nee. posities nog open. Ja goed, ja, uh, dat zal. Uh, beide keeper niet... trouwens, want onze tweede keeper die, uh, die gaat er ook. Uh, die stopt er ook mee. Oh, dat is inderdaad niet zo mooi dan. Ja, dat was eigenlijk sowieso mijn laatste vraag. Er werd aangegeven dat jij uh, Genesis en I Can Dance een ontzettend leuke plaats vindt. En laat ja, uh, la die toch, nou ik. net hier in de computers niet staan. Maar goed, ik heb hem toch voor je gezocht, maar ik wil even mijn excuses maken als de kwaliteit iets minder is. Heb je daar een verhaal <laughs> bij, bij die plaat? Of? Nou, dat, dat, ik vind het sowieso gewoon een, een lekkere plaat om naar te luisteren. En toevallig luister ik hem uh, toch aan, zo elke wedstrijd als ik onderweg van Barneveld naar Almere rijd. Dan zet ik hem even goed hard aan in de auto. En dan, uh, ja, daar krijg ik er gewoon een soort kick van. Even opladen. Ja, ja. precies. Dan voor die honderdste wedstrijd, daar kun je vanavond al opladen. Dus, uh, nee, die gaan we voor jou draaien. Ik wens je veel succes morgen. We dus sowieso vanuit de gefeliciteerd van iedereen hier. En Ja, dankjewel. Uh, ja die bosbloemen en, en die magnumfles, daar moeten we goed komen. En dat ze maar even wat harder rennen, de rest van je ploeg. Want uh, de honderdste <lacht> moet je toch wel winnend afsluiten. Dus is ja, toch wel de kroon erop. Ja. Nou, ik wil je bedanken dat je in de uitzending was. En uh, ja, tot de graag. volgende keer maar weer. Okay. Dankjewel hè, Doei. Oké, okay, graag gedaan. Hoi, hoi. Ja, dat was Richard Haklander van het eerste helftal van FC OmniWorld. Zijn honderdste morgen. Dit is Genesis. And I can dance. Dance Haklander, dus, uh, dan weet je meteen hoe die jongen zich oplaat voor zo'n wedstrijd. Uh, en dus ook voor morgen. Want de op Badeveld, rijdt uh, naar Almere toe uh, voor de wedstrijd. En dan draait hij dit nummer. Dan wou ik vragen, als ze morgen winnen. dan zouden ze eigenlijk een duimpje van deze clip. Van I Can That. Als ze nou morgen winnen, dan moeten ze eigenlijk aan uh, de corner vlag gewoon dit duimpje gaan doen. Dan weten wij ook uh, waar ze aan denken. En, en dat ze aan de staatsradio denken. Dus vandaar. Verder, morgen is het goede vrijdag, dus het is nu eigenlijk al uh... weekend. Uh! En maandag is het ook vrij. Stadsradio Almere. Nee, en de, de muziek stoppen doen we zeker niet. Hier is Silence and Delirium 2018. Origineel, stamt uit de tijd dat ik zelf nog een discotheek stond te draaien. Nou, wow, dat is toch ook alweer, nou moet ik zeggen, sneller weer een vijf, zes jaar geleden voor het laatst. Maar goed, wel in Nederland, België, Luxemburg, doe maar op. Maar goed, nou zijn we hier bij Stadsradio Almere. En of ik het naar mijn zin heb, daar vandaan ook het volgende bericht. Almere zingt een spektakel dat voorkomt uit de serie Nederland zingt mee. Op woensdag 29 april is in de Esplanade in het Stadhart de perfecte plek voor dit van oorsprong Vlaamse evenement. Een koor van 50 tot 75 Almeerse voorzangers zingt samen met het publiek een groot aantal Nederlandstalige nummers. Uh, het openlucht Mazing-spectakel is avondvullend en voor jong en oud gratis toegankelijk en zorgt voor verbondenheid en een unieke sfeer. Zet er even muziekje onder. Uh, de organisatie Vlaanderen Zinkt heeft het festival afgelopen jaar in bijna 40 plaatsen in Nederlandstalig België georganiseerd. Vlaanderen Zinkt is dus uitgegroeid tot een bijzonder openlucht meezingfeest voor iedereen. Het publiek is de ster. Tijdens het hoofdgedeelte van het evenement komt er een koor van voorzangers op het podium. Dit koor zet de toon en zorgt voor de juiste sfeer. De leden van het koor mogen ongescholde stemmen zijn van Almeerse, Almeerders uit bijvoorbeeld sportverenigingen, zangkoren of vriendenclubs. Net als het publiek krijgen zij een krant met alle liedteksten. De presentator kondigt die liedjes aan en leidt het evenement. Het publiek en het koor kunnen luidkeels meezingen. En als zij dan podiumzanger wilt worden, dat is voor 29 april op de Esplanade. Het is in de avond. Groepen kunnen zich aanmelden voor een podiumplek via het inschrijfformulier op www.almere.nl slash almerezingt, /almere dus de website van de gemeente almere.nl slash almerezingt. Nog een nieuw nummer? Hier is Agnes Carlsen en on and on. Ik heb nog een, een sportbericht voor jullie. Erik Staats speelt in seizoen 2009-2010 opnieuw voor Dekker Almere. En wel voor team 1 van de badmintonvereniging Almere. Dat uitkomt in de eredivisie van het Nederlandse badminton. Erik Staats, clubicoon van de vereniging, ambieert de functie van trainer en assistent van trainer coach van Rick Prins bij badmintonvereniging Almere. Met ingang van het seizoen 2010-2011 zal hij die functie ook gaan bekleden. Staats behaalde al zo'n 10 jaar terug zijn trainer trainercoachdiploma en heeft ook een aantal jaren met veel plezier daadwerkelijk trainingen gegeven. Het spelen in team 1 en Dekker Almere is een drukke baan bij Provi, sponsor van verenigingen. En daarnaast nog training geven is eenvoudigweg niet te combineren. Derhalve nog 1 jaar voor Erik Staats in Dekker Almere en dan stapt Staats over naar het geven van trainingen en coachen. Op zich ook weer een mooi bericht dat hij zich toch nog een jaartje wil inzetten terwijl hij het al zo druk heeft. We gaan een beetje rustiger aan doen hier bij Staatsradio Almere. Ik heb twee hele mooie plaatjes, wel wat rustiger. De eerste is Econ en Beautiful. phone. Van The Boy That's Nothing. Van Alicia Dixon was dit uh, Breathe Slow. Ik heb uh, nogal een sportberichtje. Een teleurstellend EK schoonspringen voor De Bruin. Uh, dat meldt het bericht. Jorik De Bruin heeft een zwaar teleurstellend EK schoonspringen achter de rug. Hij raakte tijdens zijn sprong op de 3 meter plank met zijn enkel de plank. Waardoor deze zwaar kneusde. Daardoor eindigde hij zowel op de 3 uh, als op de 1 meter plank op de laatste plaats. Door de opgelopen blessure wist hij in de synchronsprong samen met Ruisa Geurtsen ook niet te overtuigen. En eindigden zij daar ook op de laatste plaats. De voormalig Almeerse Ruisa Geurtsen deed beter. Zij eindigde op de 1 meter plank als achtste. En ik had dit beloofd. Hoe klinkt het als David Guetta en Kelly Rowland samen iets doen? Zingen dan hè? Nou, hier komt hij. David Getta featuring Kelly Rowland en When Love Takes, off. ik mag wel zeggen exclusive op jouw stadsradio. Hij uh, wordt eigenlijk op het moment alleen nog gedraaid door uh, NOG en die zitten in Frankrijk. En daar heeft David Getta zelf zijn eigen programma. Dus vandaar, mocht jij gehoord hebben vanavond... Eh, inderdaad, Richard Haklander. Eh, vorige week hebben we de technische directeur van Omni World aan de lijn. Het wil dus niet zeggen dat als jij van een amateurclubje speelt. Of voor mij op de Britse vereniging dat jij geen informatie mag geven... of niet in de uitzending mag komen. Je kunt mij altijd even mailen. Het e-mailadres is info-kevinmai.nl eh, Dus info En eh, jouw informatie komt dan zeer zeker goed terecht. En ook jij hebt recht om eh, in dit programma te komen met jouw nieuwtjes... Dus dat moet je zeker ook doen. Meer informatie kun je dus ook vinden op www.kevinmai.nl En voor de stadsomroep in het algemeen is het www.stadsomroep-almere.nl www.stadsomroep-almere.nl De volgende is minder exclusief. Hier is DJ Chucky en Aftershock... bericht gaat over drukte bij de schuldhulpverlening in Almere. Plangroep, sinds begin dit jaar de schuld, schuldhulpverleners voor de inwoners van Almere... merkt dat de vraag toeneemt via Budgetbureau Almere, beter bekend als BBA. zijn er in de eerste twee maanden van dit jaar al 180 dossiers in behandeling genomen... en vinden er zo'n 50 intakes per week plaats. Volgens Sonja Stemfert van Plangroep zijn er verschillende redenen te noemen... voor het groeiend aantal aanvragen voor schuldhulpverlening... Als eerste is er natuurlijk de economische crisis, dat heeft er zeker mee te maken. Maar ik denk ook dat het voor, vooral te maken heeft met het feit dat de mensen de weg naar de schuldhulpverlening makkelijker weten te vinden. De wachtlijsten bij het BBA zijn volgens gemeentewoordvoerder Peter Spek helemaal weggewerkt. Juist door deze snelle verwerking loopt het aantal regelingen nu hard op. Eerst kon een aanvraag voor schuldhulpverlening niet direct in behandeling genomen worden en dus ontstond er een wachtlijst. Nu kan het BBA iemand direct doorsturen naar Plangroep. Spek erkent dat de kredietcrisis een reden is dat mensen momenteel sneller aan de bel trekken voor schuldhulpverlening, maar het is niet zo dat alleen arme mensen bij het BBA aankloppen. Er zijn ook veel mensen die hun geld niet goed kunnen beheren en in deze tijden erachter komen dat het noodzakelijk is om op de centen te letten. Plangroep doet in meerdere gemeenten de schuldhulpverlening. Volgens Stemfert is in Almere vooral het aantal mensen met een eigen woning dat een beroep doet op de schuldhulpverlening opvallend. Met het huidig economisch klimaat hebben zij dubbele hypotheeklasten of kunnen de hypotheek gewoon botweg niet meer betalen. Daarmee is het alweer 17 minuten voor 9 uur geworden. Met een beetje ander soort muziek. Hier is Maria Mena en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 To see this through his eyes We never looked so pretty Ja, Maria Mena, mijn love again and again. Ik heb nog een berichtje in de categorie uh, opmerkelijk. Bij een ruzie tussen twee vrienden in Polen is een man zijn penis kwijtgeraakt. Een vriend van de 53-jarige Marian Miltarek beet zijn geslachtsdeel af en slikte het door. Dat meldt de Britse krant Metro. Na verluid hadden de mannen een akkefietje over het lenen van een trailer. Hij begon me te slaan met een ketting, trok toen mijn broek naar beneden en begon te bijten. Aldus uh, Miltarek. De politie heeft een medisch specialiste en konden de missende penis er niet meer op terugzetten. Nou, het zal maar uh, je allerbeste vriend zijn die zoiets klapt. Nog een kwartiertje te gaan, al meer actueel. En dan uh, moet ik ook uh, jullie verlaten. Maar niet getreurd, lang weekend. Maandag is uh, tweede paasdag, dus ook lekker vrij. Oh. Blijf er nog even bij. Na mij komt natuurlijk Mark Slingeland met Uit de Kunst. We hadden natuurlijk al gehoord, het was U2 en Magnificent heeft de laatste nieuwe van hun. Daarmee is de klok aangekomen op acht minuten voor negen uur. Dus zit het voor mij trouwens op. ik Slingerland, die dienst zich al net aan voor zijn programma Uit de Kunst. Na de klok van negen uur kun je daar naar luisteren. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren, absoluut. Ik ben er aanstaande dinsdag met Politiek nu weer. Aanstaande donderdag weer een nieuwe aflevering van Almere Actueel. De playlist en de berichten kun je allemaal nakijken op mijn website www.kevinmai.nl En woon je niet in Almere, maar in die andere stad van Flevoland, dan kun je mij op hun lokale radiozender ook beluisteren. dat is aanstaande zaterdag. Nou, ik zou zeggen, nog veel plezier met alle lekkere muziek wat nog voorbij gaat komen. En veel plezier met Mark. Tot volgende week, prettig weekend. Niet te veel eieren eten, want dan ga je van ruften. She's fine as hell, she's about to do doing the thing right on the floor And money, money, she making Look at the way she's shaking Make like you wanna to touch her, wanna to taste her Have you lusting for her? No crazy face it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 Premier Balkenende komt de Tweede Kamer tegemoet... na kritiek op de afspraken die zijn gemaakt met de commissie Davids. Die commissie onderzoekt de besluitvorming rond de keus voor de oorlog in Irak. In opdracht rond de commissie voorzitter Davids overleg moest hebben... met een minister als die er tegen is dat bepaalde geheime informatie in het rapport komt. De Kamer vond dat daarmee gesuggereerd wordt dat de regering informatie kan achterhouden. Deze bepaling wordt nu geschrapt. Verder verandert de bepaling waarin staat... dat betrokken ministers inzage krijgen in het conceptverslag... Nu krijgt de minister alleen inzagen in passages met staatsgeheime informatie en niet in het hele rapport. In Iran heeft president Ahmadinejad het eerste fabriek van nucleaire brandstof geopend. tijd maakte Teheran bekend dat het vooruitgang heeft geboekt bij de verrijking van uranium. Justitie gisteren liet de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad in Duitsland weten... dat ze met Iran willen praten over zijn nucleaire programma. Ahmadinejad staat daarvoor open, maar alleen als de gesprekken zijn gebaseerd op wederzijds respect. Het Westen is bang dat Iran bezig is kernwapens te maken. Tienduizenden betogers hebben voor het parlement in de Georgische hoofdstad Tbilisi het aftreden geëist van president Zakersvili. De oppositie in Georgië houdt hem verantwoordelijk voor de verloren oorlog met Rusland en de massale werkloosheid in het land. In augustus vorig jaar viel Georgië twee afvallige deelrepublieken binnen en ontketende daarmee een korte oorlog met Rusland, die het verloor. Honderden burgers kwamen om. Sarkozy werd in 2003 president na de zogenoemde Rozenrevolutie. En werd vorig jaar opnieuw voor vier jaar gekozen. Het weer vanuit de zuiden opklaringen en vannacht een minimum van 9 graden. Morgen een warme dag met flink wat zon 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Turn up your radio. Van het surfstrand tot Almerehout. Van de Werven tot de eilandenbuurt. Kabelfrequentie 91.1. En overal op 107.8 fm. Mark Slingeland. Uit de kunst... Taz Radio Almere Is